Aflevering 2 van Dat was het nieuws hoor je deze week met als centrale gast nachtjournalist Jan Huis. Want ook s'nachts moet iemand u en mij vertellen wat er in de wereld gebeurt. De achterkant van het radio-nieuws in de Radio Rules podcast hoofdstuk 24. Welkom. Deze week dus opnieuw een aflevering van Dat was het nieuws. Het programma dat ik samen met Stijn Verkruisen maakte op Radio 1 tijdens de mooie zomer van 2001, waarin we het radionieuws binnenste buitenkeerden en op zoek gingen naar wat er op een radioredactie zoal gebeurt, ook als de microfoon uitstaat. En Stijn en ik zelf waren de stemmen van het programma, maar veel mensen werkten mee achter de schermen. In het bijzonder de mensen van een dienst die toen het woordarchief heette. We zeggen en schrijven 2001. En de VRT was toen net begonnen met het digitaliseren van al die uren klank die in de kelders lagen opgeslagen. Maar dat hele proces dat stond eigenlijk nog in de kinderschoenen. En veel van die klank die we lieten horen klank die we nodig hadden om het programma te maken kwam nog van ja, die echte banden van die, van die grote spoelen die we dan in de kelder moesten gaan opzoeken. En de beheerders van dat gigantische archief waren dus de mensen van het Woordarchief. En met de regelmaat van de klok gingen we dus langs in dat kleine bureautje op de derde of de vierde verdieping geloof ik van het Woordarchief om voor klank te bedelen. En bedelen was echt het woord, want vaak moesten we op zoek gaan naar een speld in een hooiberg. En meestal waren het dan van die vragen ala... Um, ooit in de jaren zeventig was er ooit eens een fitness- of turnprogramma op de toenmalige BRT-radio. Kan je dat eens even opzoeken? Of uh, kan je ons eens uh, snel de allereerste nieuwsuitzending die Jos Bouverou ooit presenteerde uh, bezorgen? Of uh, ik heb minstens drie duivenberichten nodig uit de jaren tachtig. Enfin, of van die vragen stelden we hen dus... En uh, daarna gingen die mensen op zoek en uh, het straffen was, meestal vonden ze dan ook wat we zochten. En ik weet dat twee mensen die toen bij het Woordarchief werkten en die dus bijgedragen hebben aan, dat was het nieuws, dat die mensen deze podcast volgen en zeker één iemand regelmatig luistert. Dus bij deze Inge en Marij, veertien jaar na de feiten, nogmaals hartelijk dank, voor het zoeken en het vinden vooral van al die klankjes en excuus nogmaals voor het blijven zeuren en leuren om klank. En wees maar gerust dat we Marij en Inge Brood nodig hadden om aflevering 2 van Dat was het nieuws tot een goed einde te brengen. Een aflevering waarin nachtjournalist Jan Huis onze centrale gast was. Jan was en is een van die stemmen die je s'nachts gezelschap hield en ook bekend als de man achter de krantencommentaren. Nu tegenwoordig vertellen de presentatoren van de ochtend op Radio 1 zelf wat er zoal in de kranten staat, maar in 2001 was dat dus nog een vast item, een vast onderdeel in het toenmalige programma Voor de Dag. De krantencommentaren met Jan Huis, ja, dat was een begrip en dat uh, is het misschien nu nog altijd. Nu dat interesseerde ons, om daar eens over te praten uiteraard, maar vooral ook over de nachtelijke sfeer op de radioredactie. Hoe ging het er, hoe gaat het eraan toe als iedereen naar huis is en als je daar als enige journalist nog zit in het leeg omroepgebouw op de radioredactie. En geloof ons, we kwamen uh, enkele verrassende dingen te weten toch in uh, deze aflevering. Dat was het nieuws. Deel 2 met Jan Huis. Daar gaan we. Tot was het nieuws? Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws. Met stijve kruisen en Lode Goede Goedemiddag en welkom bij Dat was het nieuws een programma dat het radiounnieus binnenste buitenkeert en u een blik achter de schermen gunt. Vorige week hebben we de sportverslaggeving van naderbij bekeken en vandaag willen we het nachtnieuws doorgronden. Wat spookt een journalist allemaal uit in het holst van de nacht? Zo alleen in een leeg veert tegenbouw En is er s'nachts überhaupt wel nieuws? We vragen het aan onze gast vandaag, de meest wakkere Belg, de nachtraaf van de nieuwsdienst, de winnaar van de Wapliftprijs en de man die u zelfs de relativiteitstheorie in drie zinnen kan uitleggen, Jan Huis. Paul McCartney en listen to what a man said. De waas van geheimzinnigheid die rond het radio nieuws hangt... is nog lang niet opgetrokken. Daarom zetten we vandaag onze missie verder... het doorgronden van dat radionieuws. En onze gast is dus nachtjournalist Jan Huis. En mocht u niet weten wie dat is... De krantencommentaren. I love you. Dit is geen liefdesverklaring, maar een computervirus. Mon van der Osteinen in het Nieuwsblad... Verbind deze commentaar aan dit liefdesvirus. Ja, Jan Huis, onze... Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de meeste luisteraars die kennen jou van dat krantenoverzicht. Waarom maak je die, dat overzicht van de krantencommentaren? Omdat je nachtjournalist bent, je werkt s'nachts. Dat we zeggen dat je s'nachts het nieuws maakt en leest. Maar de vraag die wij ons stellen, is er eigenlijk wel nieuws s'nachts? Oh, er komt van alles binnen, s'nachts. Via welke weg? Uh, vooral via de internationale persbureaus. Ja. komt op een computerschermpje. Dat is de hele nacht door. Uh, blijft het berichten regenen. Uh, heel veel nieuws uit de Verenigde Staten. Ja, want ja. België kan toch niet veel gebeuren? Nee, nee België, België ligt stil. Ja. Als er nieuws komt van België, dan is het meestal van plaatselijke correspondenten. En dan gaat het ofwel om een zwaar verkeersongeval, ofwel een brand. Ja. Je bent de enige radiojournalist dan. Dus eigenlijk ben je ook de eerste die bepaalde nieuwsfeiten te weten komt dan. Uh, ja, toch... Uh, hier in dit gebouw en misschien wel in Vlaanderen op dat ogenblik. Heb je zowel belangrijke grote historische gebeurtenissen meegemaakt dan? Goh, ik herinner mij uh, het uh, auto-ongeval van uh, prinses Diana in Parijs. Dat is uh, s'nachts binnengelopen. En dat, dat loopt dan binnen via, via de telex? Ja, en, ja, ja, ja. En ja, hoe ja, reageer je dan? Ah, dan ben je om te beginnen eerst al blij van, ja, eindelijk gebeurt er eens iets. <laughs> Actie. Ja. Actie, ja. Uh, ja, dan komt er zo eerst zo, in, in telegramstijl, één zinnetje, hè? Uh, Paris, uh, prinses Diana, um, car crash. Ja, en gaat er dan niet ongelooflijk veel adrenaline door je aders stromen? Want op dat ogenblik ja, gebeurt het wel, eens, s'nachts? Weet je, na, na tien jaar uh, journalistiek werk uh, begint die adrenaline alsmaar minder en minder te stromen. Jammer ja. misschien, maar uh, je begint dat wel een beetje te relativeren ja. natuurlijk, hè. Dat was nu een historische gebeurtenis, s'nachts, de dood van Prinses Diana. Maar wij zijn in het radioarchief eens op zoek gegaan naar een aantal andere historische gebeurtenissen, dingen die s'nachts gebeurden. En dat heeft het volgende opgeleverd, overigens allemaal echt uitgezonden. Koning Boudewijn is gisteravond in Spanje overleden. De vorst is gestorven aan een hartstilstand. Het stadsbestuur van Gistel in West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest zitten in een zware discussie over bloemen. Stad en gewest raken het niet eens over het begieten van de bloemen. En ik heb op dat ogenblik. Aan meneer Manger gevraagd om dat geld te vernietigen, omdat ik daar ook niks meer mee kon doen. Over hoeveel geld ging het? Wel, dat weet ik niet. Ik heb dat ook niet gevraagd om dat te tellen voor mij. Een speciale haarlak moet ervoor zorgen dat het gras van de speelvelden van het tennistoernooi van Wimbledon langer groen blijft. Een paar minuten voor middernacht. Straks zijn Oost- en West-Duitsland verenigd vernemen, zo pas dat er een oplossing is voor het bloemenprobleem. Het stadsbestuur van Gistel en het Vlaams Gewest zijn overeengekomen om in het kanaal een dompelpomp te installeren. Hij is op weg naar de Olympische titel. Frederik de Burggraven moet doorgaan of hij gaat de titel hier nog verspelen. Maar hij houdt het vol. Frederik de Burggraven gaat als eerste aantekken. Jawel, Olympische titel voor Frederik de Burggraven. In het Sesamstraat pretpark in de Amerikaanse staat Pennsylvania is het koekiemonster in elkaar geslagen. Ja, Jan, ik, ik hoorde aan het begin ook een fragment van jou, een interview met uh, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frank van den Broeke. Uh, dat was s'nachts, heb je die man dan wakker gebeld? Hoe zat dat precies? Het was Frank van den Broeke die naar mij belde. Want Want dat, dat was inderdaad, nu ik dat fragment terughoor, dat ging dus over dat uh, verbranden van dat zwart uh, Augusta geld dat hij in een kluis had gevonden. En uh, dat verhaal dat zou de volgende dag verschijnen in het weekblad Knak. En... Uh, hij wilde de, hij wou, wou, hij wou de publicatie van Knakken voor zijn. Ja. Of voor zijn, of tegelijkertijd met het verschijnen van het artikel dacht hij: ah goed, als het dan toch uitkomt in de pers, mm. dan kan ik maar beter zelf mijn eigen versie uh, naar buiten brengen. En de beste manier om dat te doen, natuurlijk, dat is s'morgens vroeg op de radio. Maar ja. goed, het was toch wel even schrikken om uh, Frank van den Broeke opeens tussen twee en drie s'nachts aan de lijn te hebben. Ja. Als er. Um wereldschokkende dingen plots gebeuren, Snaks is er dan een vaste procedure? Mag je dan bijvoorbeeld de hoofddirecteur of collega's wakker bellen? Oh, ik bel dan iedereen wakker. <laughs> je gaat het rondje af van de adreslijst. Uh, stel u voor... Ja, een, een echte procedure. Pff. Eigenlijk is het een beetje zelf je plan trekken. Hoor. Ja. Op dat ogenblik. Inschatten zeggen, van de, de zwaarwichtigheid dat, van het ja, feit. dat ook. Maar ik uh, moet zeggen, in de hoe lang doe ik nu al nachtnieuws? Toch al drie, vier jaar. Uh -huh. Is er eigenlijk nog, nog niets gebeurd waarvan je kan zeggen van hier moeten we echt... Mensen God een Klein-Pierke uit, uit, uit, uit hun belt voor bellen. Hè. Ja. Er is nog geen ontploffing geweest in de kerncentrale van Doel, bijvoorbeeld, of zoiets. Ja. Of een Boeing die is neergestort in het centrum van Brussel, of zoiets. Of op het VRT-gebouw. Dan zouden we wellicht niks Dat, meer kunnen doen. Dan uit. zou je niemand meer kunnen wakkerbellen, maar ja. ja. oké. Okay. Zo is het, mooie mensen in de nacht van Kooten en Debie. De deur van de nieuwsredactie gaat een uur lang wagenwijd open. Houd dus uw ogen en vooral uw oren open en luister naar wat onze gasten vertellen heeft je nachtjournalist Jan Huis. Jan, je leeft eigenlijk omgekeerd, als ik het goed begrepen heb, want je gaat slapen als iedereen naar het werk vertrekt en omgekeerd, dus je, je vertrekt zelf naar de job als iedereen na een lange en vermoeiende dag thuis komt. Tussen het moment dat je hier ochtends vertrekt en je s'avonds terug hier de VRT binnenrijdt, hoe ziet je leven er dan uit tussen die twee momenten? Ah, eerst uh, lekker lang uitslapen natuurlijk. Hè. Ja. Ga je meteen slapen als je thuiskomt dan? Uh, rond zes uur thuiskomen en dan, ja, het varieert een beetje, zeven uur, ja. Je gaat slapen, wanneer word je dan wakker? Ah, uh, ik zet geen wekker, ik uh, laat de natuur dat uh, bepalen. En uh, naarmate mijn uh, nachtcyclus verder gaat, dan uh, gaat het alsmaar beter om uh, overdag te slapen. Is dat wel gezond, dat leven? Nee, nee, nee, nee. en, uh, en je, je wordt het ook niet gewoon, hè? Ja. Uh, hoe langer je het doet je, je moet dat ook maar eens vragen aan de, de technici die hier s'nachts werken die doen het uh, nog veel langer dan, dan ik hmm. maar het is er is, is veel minder stress hoe ziet jouw dienst eigenlijk uit? hoe ziet zo'n nacht eruit? Wel, het zijn dus zeven nachten na elkaar ik begin om tien uur s'avonds en dat is tot vijf uur s morgens. zo simpel is het eigenlijk en ik begin altijd met het persoverzicht te maken want mm -hmm. dat persoverzicht... Die begint daarmee? Daar begin ik mee. Uh, Want dat wordt de volgende ochtend uitgezonden? Dat pers. wordt de volgende ochtend uitgezonden, maar dus, dus, dat wordt nooit live uitgezonden. Mm -hmm. ja. In tegenstelling tot het nieuws, het nieuws is altijd live, maar dat persoverzicht, uh, die stem, die zit in de computer. Misschien moet je even voor de luisteraar duidelijk maken dat persoverzicht, wat dat precies inhoudt, even kort. Uh, dat persoverzicht, elke krant heeft een perscommentaarstukje. Uh. De kranten faxen die tekst s'avonds door. En op basis van die faxen maak ik mijn persoverzicht. Ja. Zo werkt het. En daar begin ik altijd mee, zodanig dat tegen middernacht meestal dat persoverzicht klaar is. En dan kan ik mij de rest van de nacht met het nieuws bezighouden. Wie het nachtnieuws alles gehoord heeft, dat zijn twee, drie berichten, niet meer en niet minder. Ja. Dat kan toch zoveel werk niet zijn, maar daar zit wel een uur tussen, tussen die twee nieuwsberichten. Wat doe je daartussen? Ah, een uurtje slapen. <laughs> is dat zo? Oh, dat, dat varieert een beetje van de ene nacht op de andere, maar ik geef toe, soms zijn er heel, heel rustige nachten. Ja. Zit en, je ja. hier trouwens helemaal alleen s'nachts? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ah, op de redactie wel. Op de redactie alleen. ben je moederziel alleen. Ja. Maar en... in, de, in de studio zijn er twee technici en dan is er nog iemand die het magazine s'nachts ook presenteert. En, en, en op de VRT, het gebouw, lopen dat ook, daar ja. goed vijf mensen rond? Of? Zoiets, ja, of minder denk ik zelfs. Hè. Deprimerend, niet? Zo'n leeggrijs gebouw. Ja. Weet je, als ik hier nog eens overdag kom, dan is het ongelooflijk wat voor een drukte en hoeveel volk hier uh, rondloopt. Dan vraag je je echt af wat, wat doen die hier allemaal. Ja. En dan, dan, als ik hier overdag uh, na een uur, dan, dan snak ik al terug naar de rust van de nacht. Ja. Hoe dood je de tijd? Doe je Behalve dat nieuws maken, moet je toch ook nog andere dingen doen. Hè? Videospelletjes? <laughs> uh, kranten lezen. Of uh, soms zelf ook eens een boek uh, meenemen. Zelf schrijven. Ja. Slaap je wel eens? Je hebt het daarnet gezegd, maar slaap je echt wel eens soms? Het is me ooit één keer overkomen, denk ik, dat ik eventjes in slaap ben gevallen. Ja. Maar echt slapen, nee, nee. Overdag heb je nog respons van luisteraars, hè? de telefoon drink al eens, e-mails komen binnen. Is dat contact met de buitenwereld er s'nachts nog? Gebeurt er hier wel eens iets van, van buitenaf? Ik bedoel, krijg je wel contact met de buitenwereld? Dat gebeurt dat je s'nachts telefoon krijgt, ja. Voor de vorige nacht kreeg ik nog een telefoon van van iemand uit uh, Heulen bij Kortrijk. Mm -hmm. ...en die wou wat reclame maken voor de konijnenfeesten van Heulen. <laughs> ja, meneer, de konijnenfeesten hier in Heulen... ...en of het toch niet mogelijk zou zijn... om een beetje reclame te maken op de radio voor ja. zijn konijnenfeesten. Ja. En wat en, doe je dan op zo'n moment? Uh... Ja, uh, Eerst vraag je af van, is dit nu serieus? Is dit een flauwe grappenmaker? Heb ik nu weer al te doen met, uh, met een zatlab? Hè? Dat gebeurt ook wel eens. Mensen mm. die een beetje te veel gedronken hebben... ...en die denken dat ze hun waarheid moeten gaan verkondigen op de radio... Uh, wat doe je dan? Altijd proberen vriendelijk te blijven natuurlijk. Je hebt nu verteld wat je zo ongeveer allemaal doet s'nachts. Jan, wij wilden wel eens weten wat een nachtjournalist uh, zoal doet. En we hebben je eens met een verborgen microfoontje een hele nacht gevolgd. En we moeten daar eerlijk in zijn, Jan. Die eerste twee uren van je dienst waren behoorlijk saai. Dus stel ik voor dat we dit misschien even doorspoelen... Ja, en even over middernacht was er dan wel beweging. Uh, je ging op stap en uh, je kwam blijkbaar in een keuken terecht. Hier uh, ging het even mis, klein probleempje. Ja, maar dat liet je niet aan je hart komen. Je ging dan, als we dat goed horen, koken blijkbaar. Het gasfornuis gaat hier aan. En vannacht nieuws maken krijg je honger blijkbaar. Want je gaat hier vlees braden of zoiets. Eet je trouwens s'nachts hier? Uh, ja, ik eet altijd iets tussen twee en drie s'nachts. Ja. Dat is het vaste eetuur. Ja. ja, dat is zo de gewoonte. En koken? Uh, ah, er is hier een, een periode geweest, maar dat is intussen al lang gedaan. Maar uh, het is een periode geweest dat we met de, de nachttechnici en de presentator van het nachtmagazine, dat er uitgebreid uh, getafeld werd s'nachts, ook tussen twee en drie. Ja, s nachts, ja. hè, met alles erop en eraan. Ja. Soms zelfs met voorgerecht, een uh, hoofdschotel, en, uh, een fles wijn, een uh, ja. tafelkleedje op de tafel. En, uh, ja, en van al dat eten krijg je dorst natuurlijk. Je gaat weer op stap, horen we. Op zoek naar drank, want uh, je komt op een bepaald moment een drankautomaat tegen. Kut en lul. Ook dat valt blijkbaar een beetje tegen. Hè. Goed, dan maar uh, ja, zonder drank terug naar de redactie zeker. En hier, Jan, weten we even niet waar je uithangt. Hoe dan ook, uh, je komt terug op de redactie op een of andere manier. En om half drie horen we je dan plots zappen op de radio. Radio Tubeke Nieuws. De brandweer heeft twee verdronken paarden uit de zennig gehaald. Het heeft uren geduurd om de twee kadavers uit het water te hijsen. En paarden... tijdens dat nieuws horen je tikken als een gek. We wisten eerst niet goed wat dat was, maar pas achteraf wordt het ons eigenlijk duidelijk. Twee verdronken paarden op Radio Tubeke om half drie. En wat horen we in het nieuws om drie uur? Op Radio 1... Het is drie uur, het nieuws. In Tubeke heeft de brandweer twee verdronken paarden uit de zennen gehaald. Het heeft uren geduurd om de twee kadavers uit het water te hijsen. Precies hetzelfde bericht, ja. En natuurlijk hebben we in die opname ook gezien, Jan, dat, uh, dat je elke uur het nieuws gaat lezen. Dat is in de studio van Radio 2, waar op dat ogenblik het nachtprogramma Spoor 2 loopt. En na dat nieuws, dan heb je iedere keer een gesprekje met de presentatrice van dat programma, Els De Vuist. En een van die gesprekken wil je toch even laten horen. Erin gesukkeld. Dat was het nieuws. Janneke, dat heb je weer fantastisch gelezen, hè, zeg. En waarom? Ja, gewoon, een goede stem, goede intonatie en zo, dat weet je toch? Het heeft allemaal veel weg van improvisatie. Allee, allee, kom niet zo bescheiden, hè, Jan. Zeg, je dat je dat hoort van Mark? Dat is geen zuivere situatie. Ah, jij weet er weer al van. Ja, maar zeg Jan, de hoeveelste keer is dat nu eigenlijk al dat er met die stagiair in dat kopiekot duikt? Dat is nu zeker al de derde keer. Een derde? O, ik wist maar van twee. Zeg, die blijft maar doorgaan, zeker? Mannen kunnen het tot ze erbij neervallen. Ja, dat zal wel. Zeg, wat zou jij doen als ze met mij zo aanpappen? Hop, een jaap over zijn keel. Oh, Janneke. Kom ze subiet weer eens lezen? Ik kan je niet missen. Dag, Jan. BB King ain't nobody here but us chickens. Het radio nieuws geeft deze zomer al zijn geheime prijs en vandaag helpt nachtjournalist Jan Huis daarbij. Een van de taken van de nachtjournalist is het binnenlands persoverzicht maken, de krantencommentaren eigenlijk. Um, daarnet heb je al even uitgelegd hoe dat gaat. Dat zijn de editorialisten, zal ik maar zeggen, die een stukje perscommentaar schrijven. En van alle kranten vat jij dat een beetje samen en je gooit dat in één grote mix. Um, die zijn een beetje jouw handelsmerk geworden eigenlijk. Je doet dat op een, op een speciale manier. Ben je daarvan bewust dat je dat op een, een andere manier doet dan anderen? Wel, ik hoor dat soms zeggen, ja, u zegt dat nu, nu ook. Als, uh, hoe meer mensen dat zeggen, op de duur zal ik het gaan geloven. <laughs> maar het is toch zo, hè? Dan, dan komen daar toch... Maar ik probeer in elk geval... Uh... Nu, u moet u realiseren, een persoverzicht, dat duurt vier, bijna vijf minuten. Dus vier, vijf minuten radio met één enkele stem. Als je dus niet ervoor zorgt dat daar een beetje dynamiek in zit, dat het een beetje aangenaam is om naar te luisteren, ja, dan haken de meeste mensen na één, twee minuten al af... Dus het is niet alleen een kwestie van, van inhoud over te brengen, maar je moet het op, op zo'n manier verpakken dat het nog aangenaam is om naar te blijven luisteren. En weet je wat die editorialisten daarvan vinden? Van hoe je, de manier waarop je dat doet? Eigenlijk niet, nee. Ik zie die mensen nooit. Hè. Wel Jan, dan gaan we dat gat opvullen. Wij zijn zelf naar de uh, krantencommentatoren geweest, zal ik maar zeggen, uh, van vier Vlaamse kranten. En we beginnen met Yves De Smet van de Morgen. De krantencommentaren. Hij legde alles uit als moest hij het uitleggen aan een uh, eerste leerjaar lager onderwijs. Luc van der Kelen begrijpt er al lang niets meer van. Er zijn momenten dat het beter is dan wat ik schrijf. Als hij het gezegd heeft, dat ik zeg van dat heb ik dan mooi geschreven. Maar dat is omdat hij het zo gezegd heeft. En dan ben ik soms wel ontgoocheld als ik het dan teruglees. Nee. Zover had Yves Desmet nog niet gedacht. Ik zou absoluut niet willen ruilen. Ik beklag hem. We zijn ook niet alle dagen zo geïnspireerd. Wanneer de inspiratie ver weg blijft, ja, dan moet het denk ik, voor Jan een marteling zijn... om al die zeggende editorialen, één na één, toch tot, uh, tot een mooi stukje radio om te vormen. In de standaard legt Dirk Achten de verantwoordelijkheid... voor die gang van zaken bij de Franstaligen. Ik heb soms het gevoel dat, uh, dat hij nogal in zijn eigen... Bedenkingen wil laten doorschemeren in de stemkleur die hij gebruikt. Maar anderzijds is dat ook de charme van wat hij doet. Hij zingt. Hij, hij brengt het ja, volgens een oude dictiestijl, een oude voordrachtstijl. Maar ik vind dat nog altijd wel aandoenlijk. Hè. Dat heeft volgens Erik Donquier in het Belang van Limburg ongetwijfeld ook te maken met het volgende. Ja, wat ik ook soms wel leuk vind is hoe, als we het niet eens zijn om documentatoren, hoe hij ons uh, tegen elkaar uitspeelt. Wanneer het dat doet, dan word ik daar ten eerste op aangesproken. Luc van der Kelen in het laatste nieuws. Af en toe probeer ik daar ook een beetje naar te schrijven, zodat hij toch een paar leuke zinnen heeft om uh, uh, daarin te stoppen. Eén keer of twee keer staat het mij echt nog wel voor de geest dat hij dus... Uh, in zijn conclusies krijg het tegenovergestelde concludeert of zegt dat ik dat schrijf terwijl ik het omgekeerde bedoelde. Maar ja, dan voel je je zo wel een beetje uh, raar. Yves de Smet in de Morgen is daar nog niet zo zeker van. Ik heb Jan nog nooit op een fout kunnen betrappen. Maar ik merk wel dat ik dan mails krijg van mensen die het totaal met mij oneens zijn, wat iedere dag gebeurt. Maar die het dan met mij oneens zijn om iets wat ik helemaal niet geschreven heb of niet bedoeld heb. En dat soort reacties blijken onveranderlijk te komen... van mensen die het stuk niet gelezen hebben, maar wel Jan Huis hebben gehoord. Ze zijn wel lovend, hè? Ja, ja, maar toch niet allemaal blijkbaar, hè? Nee, maar de toon is toch dat je het goed samenvat? Ja, ja. Maar, maar inderdaad, ja, het is wel eens aangenaam om, om te horen wat dat de algemene reactie is van uh, die commentaarschrijvers. Ja, nu heb je ook de andere kant inderdaad eens gehoord. Nu, in je krantencommentaar en vroeger toen je uh, dagdiensten deed, toen je reportagewerk deed, uh, kon je, kan je heel complexe dingen haarfijn uitleggen. Vorig jaar kreeg je daar de Wabblieftprijs voor, voor, voor dat helder en duidelijk taalgebruik. Uh, krijg je soms niet de kritiek dat je het al te simpel uitlegt? Nee, nee, dat heb ik nog niet gehad. Onze taak bestaat er juist in om, om soms heel moeilijke en complexe zaken zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Wel, laten we dan maar meteen de proef op de som nemen. En Jan, uh, maak ik je aanraden om zeer goed te luisteren nu, want we laten je zo meteen een erg moeilijk nieuwsbericht horen. Het zat een tijdje geleden echt in het radionieuws en uh, dit is het bericht. De inverdenkingstelling is gebaseerd op artikel 16 van de jaarrekeningen. Dat bepaalt dat een revisor zijn controleactiviteiten naar behoren moet uitoefenen. Dieperse onderzoeksrechter wil dus nagaan of KPMG dat bij LNH inderdaad heeft gedaan. Is dat niet het geval, dan is de revisor strafbaar. Maar de inverdenkingstelling heeft het niet over bedriegelijk opzet, wat voor KPMG uiteraard bijzonder belangrijk is. Het revisorenkantoor zegt dat het nu de kans krijgt om te bewijzen dat het zijn werk terdege heeft uitgevoerd, want in wezen is KPMG nu ontheven van zijn beroepsgeheim en kan het zich beter verdedigen. De inverdenkingstelling is gericht tegen twee topmensen van KPMG en tegen het kantoor als rechtpersoon zelf. Het is nu afwachten of en wanneer er verdere ondervragingen gaan volgen in dit dossier. Heb je hier nu iets van begrepen, Jan? Uh, om dat in drie zinnen samen te vatten, ja, dat zal niet zo eenvoudig zijn. Hè? Wel, we gaan het toch eens proberen. Hier krijg je de tekst, ja. omdat gelezen is. dat papier en ja. een balpen. Ohlala. Voilà, alles erop en aard. Je krijgt nu een plaat. De tijd om daar een verstaanbaar en helder bericht van te maken. Ah, ja. We zijn benieuwd. Ja. Oké. Okay. Jan Huis zit nog steeds in onze studio en hij heeft hard gewerkt de voorbije minuten, is eigenlijk nog altijd bezig. We, nou, hebben, hem zo... een, ja. Ja. We hebben hem daarnet een aardsmoeilijk bericht laten horen over bedrijfsrevisoren in verdenkingstellingen en rechtspersonen en hij zou daar nu in amper drie minuten tijd een verstaanbaar bericht van moeten gemaakt hebben. Is het gelukt, Jan? Wacht, de laatste zin, We moeten in Telegram hier nog. Ja, ja het, is, het, is, het is niet eenvoudig hoor. Ja. Ik zou misschien het volgende gezegd hebben. De rechtbank in Ieper wil onderzoeken of de revisor bij het spraaktechnologiebedrijf en Houspie zijn werk wel goed heeft gedaan. De revisor is het kantoor KPMG. Dat het gerecht met een onderzoek begint wil nog niet zeggen dat KPMG met de boekhouding heeft geknoeid. Maar indien KPMG zijn controletaak toch niet naar behoren uh, heeft gedaan, dan... Er uh, moet er nog iets bijkomen uh, dat KPMG dan toch wel in beschuldiging kan gesteld worden. Ja, voilà, Zoiets. Nu begrijp ik het. Ik ook. Ik voilà, ik. Kijk. Opdracht, gelukkig dan. Jan, wij sluiten ons uh, aan bij de jury van de Wabliefdeprijs uh, in elk ja. geval. Zeg, we daar net daarnet die krantencommentatoren over jouw uh, heldere taalgebruik en zo. Um, zijn er eigenlijk luisteraars die jou uh, loven om dat taalgebruik? Ik bedoel, heb je fans bijvoorbeeld? Ah, oh, het gebeurt dat ik een briefje krijg, ja. Want er bestaan geen Jan Huis fanclubs? Ah, er is ooit dus een, een, een Jan Huis genootschap opgericht zelfs, ja. ja. blijkbaar een, een, een groepje mensen dat af en toe samen kwam en veel bezig was met uh, literatuur en lezen van teksten en samen naar theater en zo gingen en ook heel veel met taal bezig was. Oh. En op een goede dag hadden ze zoiets van, kijk, we zouden ons groepje toch wel eens een naam moeten geven. En toen hebben ze vastgesteld, dat ze eigenlijk onafhankelijk van elkaar, heel veel naar mij luisterden op de radio. En toen hebben ze gezegd, ja, waarom zouden we ons groepje niet het Jan Huisgenootschap noemen? Ja. Ja. Wel, geloof het of niet, Jan, maar wij hebben uh, nog iemand anders gevonden die de klare taal in je perscommentaren op een wel heel aparte manier gebruikt. Ik ben Jules Moreau en ik geef Nederlands aan Fransstaligen vooral. En voor die Nederlandse lessen gebruik ik onder andere de persoverzichten van Jan Huis. Het geeft de indruk dat hij daar zeer sterk zelf bij betrokken is. En die persoonlijke nood die hij daar legt. Dat is precies wat, uh, niet alleen aantrekkelijk is misschien, maar uh, wat uitzonderlijk is, wat uh, hem er een beetje doet uitspringen en wat, en dat is belangrijk voor de studenten, wat hem begrijpelijk maakt. Maar in de plaats doen ze vrolijk verder zichzelf te vernietigen. Maar in de plaats doen ze vrolijk verder zichzelf te vernietigen. Ik heb nog nooit, uh, als ik dus uh, dergelijke oefeningen geef, de vraag gehoord van dat of dat woord begrijpen we niet... ...tenzij het onderwerp te technisch is natuurlijk. Wie mag met de pluimen gaan lopen en wie krijgt de schuld? Wie mag met de pluimen gaan lopen en wie krijgt de schuld? De teksten van Jan Huis bestaan uit zeer korte zinnen. Maar het zijn ook die hele korte zinnen... ...die het zo gemakkelijk of toegankelijk maken. Het is van de allergoedste belang dat iedereen... De komende dagen it over the cool out. Het is van het allergrootste belang dat iedereen de komende dagen het hoofd koel houdt. Ik zou wensen dat ze hun antwoorden ook in de jan Huys-stijl geven, uh, maar jammer genoeg, het blijft hun eigen huisstijl, denk ik. De Witte Broodsweken zijn definitief voorbij. De Witte Broden zijn definitief voorbij. Mocht het mogelijk zijn dat Jan-huis ooit eens. Live uh, zijn berichten leest voor de studenten, uh, ja, dat zou, dat zou een droom zijn die, die uitkomt. Trouwens, ik moet Jan Huis bedanken voor die duobaan, want ik word ervoor betaald en hij niet, natuurlijk. Ja, Jan, je zou de droom van die meneer kunnen waarmaken door live gaan te lezen. We kunnen wel een afspraak regelen. Als ah, je dat is geen probleem, hè? dat wil ik wel eens doen. Ja. Jan, perscommentaren, dat is uh, één handelsmerk van jou. Je stem, je bijzondere stem, daar wordt ook veel over gepraat, hè. We hebben je stem, Jan, laten ontleden door een professional. Een helderhorende uh, is de officiële naam. En we hebben zo iemand in Nederland gevonden. De mens heet Alex Boon. En we hebben hem een paar dagen geleden een bandje opgestuurd met jouw stem daarop. Ja, en uh, heel toevallig hebben we Alex Boon nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Boon. Goedemiddag. Uh, u hebt geluisterd naar de stem van Jan Huis. Wat vond u van zijn stem? Waar persoon zou je kunnen zeggen dat de spreker. Wat behoudend overkomt, hij lijkt me precies en stipt. Nogal plichtsgetrouw en niet bepaald passievol. Je zou kunnen zeggen, hij klinkt vrij afgemeten en ingehouden, de stem. Je zou hard zeggen emotieloos. Maar dat maakt het een ideale stem voor verslaggeving, omdat hij neutraal is. Maar in die perscommentaren die u beluisterd hebt, komt hij toch soms dus emotioneel over. Dan, dan legt hij toch gevoel in bepaalde uitspraken. Nou, ik zou haast zeggen, hij is niet iemand die overdreven gevoel erin legt, maar het gevoel aan de luisteraar overlaat. Zou zijn stem ook nog bij andere beroepen passen? Nou, qua neutraliteit en uh, warmte en in het midden blijven, uh, adviserend zou je kunnen zeggen, een, een priester of een onderwijzer. Meneer Boon, hartelijk dank voor uw medewerking. Ja, Jan vertelt onze helderhorende nu klinklare onzin of, of klopt het toch een beetje wat hij zegt? Ik vind het altijd heel moeilijk om zoiets over jezelf te zeggen, natuurlijk. Hè? Ja. Trouwens, als je zelf aan het praten bent, hoor je je eigen stem niet. Die man vertelt ook dat je stem eigenlijk ook perfect bij een onderwijzer of een priester zou passen. Wel, we hebben uit je krantencommentaren enkele uitspraken geleend. En voor de klas zou dat ongeveer zo moeten klinken. Meester, meester, ik moet naar het toilet. Daar kan absoluut geen sprake van zijn. Het zegt heel dringend. Niets van. Moet je in mijn boek doen, misschien? Nee, dat is geen goed idee. Ja, een job als leraar had dus perfect gekund, zo te horen. Maar Jan, ook als priester had je volgens ons perfect kunnen slagen. Ook hier weer een experimentje op basis van je krantencommentaar. Wees waakzaam. Er gaat niets boven de kracht van woorden. Maar, Wees waakzaam. Dat had toch gekund, hè, priester? Ja, ja, ja. ja. Ik zou veel zieltjes redden. De ja, ja. pingelist. <laughs> Lisa Ekdaal en I Will Be Blessed. We onderzoeken het radionieuws en vandaag vooral het nachtnieuws met Jan Huis. En ook vandaag zetten we weer ons geheime wapen in. En dat geheime wapen luistert naar de naam Annemie Peters. Annemie, welkom. Dag Stijn, dag Rode, dag Jan. En elke week geven we Annemie de opdracht om één aspect van het nieuws te onderzoeken. En ze heeft dan exact één week de tijd om met de resultaten op de proppen te komen. Vorige week vroegen we haar om te onderzoeken of de mensen alles wat in het radionieuws verteld wordt zomaar geloven. En Annemie, vertel eens, geloven mensen nu zomaar klakkeloos dat radio nieuws? Eigenlijk dacht ik, achteraf is dat een makkie. Ik zoek de journaals van alle 1 april grappen. Ik kom uh, navertellen hoeveel mensen al die grappen hebben geloofd. En we hebben ons onderzoek. Daarvoor betalen we jou. <laughs> nee, men gelooft het uh, soms niet wat mensen geloven als het maar in het nieuws wordt uh, verteld. Ik heb dat gehoord met die 1 april-uitzendingen. Uh, van witwassen tot zwart geld, tot kwijtschelden van verkeersboetes. Maar wat me wel opviel is dat hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe serieuzer en dus hoe geloofwaardiger die 1 april-grappen uh, nog waren. Ofwel was humor toen gewoon iets anders dan nu. Kan ook. In elk geval, de oudste die ik ben tegengekomen dateert uit '66 En de grap was toen dat de grote voetballerie Copus uh, trainer van de nationale ploeg zou worden, haha. En hij mocht dat zelf op de radio vertellen. Het feit dat dus Beerschot aan mij gevraagd heeft van uh, trainer te, te, te willen worden en ook de nationale ploeg heb ik dus moeten kiezen, het is tenslotte uiteindelijk de nationale ploeg geworden. Maar uh, indien ik mij goed herinner, ik ben er niet zeker van, maar ik denk toch dat jij geen trainersdiploma hebt. Hoe, hoe gaat je dat dan klaarspelen? Wel, uh, daar is al voor gezorgd. Het feit dat we dus ook, dat ik nogal gemakkelijk aan en in neem. <laughs> Ja, en toen geloofde niemand het nog, natuurlijk. Nu, de grofwaardigheid van 1 april grappen nagaan is natuurlijk geen serieus onderzoek, zeker geen veldwerk. En daar kwam het toch op neer. Dus hmm. dacht ik, laat ik mijn eigen 11 augustus grap eens maken. En ik heb het uh, gemaakt, een fake nieuwsbericht over een grote hashvangst in een café in Boeghout. Je kent dat café redelijk goed, dat is een duiven- en voetballerscafé, café Toefijzer aan de kerk. En er hangen grote boeketten bloemen aan de muur, trofeeën, zullen dat zijn zeker. Mm. En daar ben ik eer gisteren om twee uur precies mijn fake nieuws gaan uitzenden, alsof het echt nieuws was. Uh, ik laat niet dat hele nieuws horen nu, maar het uh, valse bericht ging zo. In een café in Boeghout in de provincie Antwerpen hebben politie en gerecht meer dan één ton hash in beslag genomen. De drugs waren verstopt in boeketten plastic bloemen aan de muur. Het gerecht zegt dat nu een groot scheepse handel in hash is opgerold. Enzovoort enzovoort. Dus de bedoeling was om bij de aanwezige tooghangers uit te testen of ze meteen geloof zouden hechten aan dat bericht over hun café. En? Uh, <laughs> Ik hoop dat het niks met mijn vals nieuws te maken had, maar er zat wel geteld drie man in een <laughs> café. <laughs> Populair café. <laughs> ja, ze hadden wel alle drie zo hun mening over de drugsvangst. Hier in Boeghout, er zijn zo nog wat voetbalclubs in Zoe. En die kwamen ook in die cafés. En het zijn allemaal jonge gasten, ja. Dan zou dat wel kunnen onnemen, ja. Zit verstopt in boeketten aan in de, de muur? Ja, het is ermee. Uh, en dan uh, gesloten, als die dan binnenkomen, s'ovens om 8 gesloten, ik heb die café, zijn dat er dan een en gewerkt, zonder dat de mensen dat zien. Hè. Dat zij kunnen, hè. Ja, ja. Het is in het nieuws gezegd, dus... Uh... Allee, ja, maar dan, dan kun je dat veilig onnemen want als je niet je kent, als je zo ronks dan is er altijd een beetje waarheid bij. Hè. Nee, maar dit is geen roemske, zoals u het noemt, hè? Ja, ja maar wij, joh, het, het moet toch van nergens komen als ze het gehoord hebben, Nee, ja, maar als ze het in het nieuws zeggen, zeker toch? Ja, dat wel, dat wel maar uh, langs een andere kant, ja, in het nieuws kunnen ze toch een beetje liegen ook, hè? Ja, de man kon uh, zometeen geen voorbeeld vinden bij wel op dat moment, maar dat mocht hij toen nog niet weten, dus. Uh, trouwens, ook de andere gast in het café heeft uh, geen seconde getwijfeld aan het waarheidsgehalte van het bericht over de drugsvangst. Uh, Integendeel, zou ik zo zeggen. Ja, ik heb er al eens iets van door te zeggen daar, ik, ja, zo. met Sphinx toen en zo en toen had ik er iets van gelezen en woorden zeggen en ja, als al die tentjes hier door met die winkeltjes, dan beginnen we de deur toch. Ja, maar is, het is niet Sphinx hè, dat is een café ja, in Torf. Ja, een café, ja, ja, maar alleen, toch allemaal zo wat in verband hè, dicht bij je. Ja. Het zijn orige dinges. Ja. U, u gelooft wat in het nieuws zit? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Altijd? Meestal toch. Ik koop een gazette en dan zie ik het liefst nog eens op de TV. En, uh... ja, heeft u dit ook in de gazet gelezen? Ja, ja, daar heb ik ook iets van in de gazette gelezen. Ah ja. <laughs> ah, ja welke gazet dan? Gazet van Antwerpen. Ah ja, ik heb het, uh, dat, heb ik gemist, dat heb ik gemist dan. Ik doe het in het palietertje. Ik dacht dat dat in doen. ja ja Maar van palieterken moet je niet alles geloven, hè? Zeg, zit door over, hè. Ja. De ene keer, ja, dan, dan, dan kan er een beetje waarheid aan zijn, maar de andere keer, ja. He. Maar je weet het nog niet, Nee, en uh, de cafébaas die wist intussen ook niet meer waar je het had. Ik weet van niks. Ik denk dat ze ergens hun eigen vergissen. Misschien moet het boekhoudt zijn, of boekhoudt. Maar natuurlijk, nu sta ik er slecht op natuurlijk. De mensen durven bijna niet meer komen. Hè. Nee, er zitten ook maar drie man in het café. Hè? Ja, dat zijn dus drie verslaafden. Hè. Maar nou, straks ga ik zelf nog geloven dat het uh, waar is, allemaal maar uh, voor de luisteraars ermee weg zijn. In het café, het hoefde hij zijn in Er zit dus geen hash achter de bloemen verstopt en het heeft er ook nooit gezeten. Uh, maar Voor de rest mag je alles geloven wat journalisten vertellen. Af en toe uh, zeker, in geval. Ja. Oh, dus, wat is nu de conclusie? Geloven mensen nu zomaar wat in het radio nieuws verteld wordt? Soms wel en soms niet. Hè? Is dat geen goede conclusie? Dat is een fantastische conclusie. <laughs> goed, Annemie, bedankt voor die fijne conclusie. Maar we hebben natuurlijk een nieuwe opdracht voor je. Natuurlijk. Wij willen weten nu hoe goed mensen eigenlijk naar het radio nieuws luisteren. Dus, onthouden ze wat er gezegd wordt in het nieuws? Of is het het ene oor in en het andere oor uit? En jullie willen alweer een representatieve enquête? Wetenschappelijk gefundeerd enzovoort. Ja, dat is afgesproken. We zijn benieuwd. Het onderzoekswerk voor deze week zit erop. We danken Nachtjournalist Jan Huis voor zijn vakkundige medewerking, maar wij moeten natuurlijk verder op ontdekkingsreis. Ja, en die reis brengt ons volgende week bij het boeiende bestaan van de nieuwslezer, nieuwslezer en ochtendjournalist. Gert van Boksel zal dan onze gids zijn. Zit u met vragen, laat het ons dan weten en wij stellen ze volgende week zaterdag. Hoe reageren ministers als je hen om half zes uit hun bed belt? Wat is het ergste dat een nieuwslezer kan overkomen tijdens een journaal? En wat gebeurt er bijvoorbeeld als die? Hees is. Mail uw vragen naar dat radio 1.be. Nog even zeggen dat u het hele programma nog eens kan beluisteren op de website van Radio 1 Nieuws, of dan naar radio 1.be. Tot volgende week en blijf in de tussentijd trouw luisteren naar het Radio Nieuws. Dat was hem aflevering 2 van Dat Was het Nieuws. En over twee weken krijg je het derde deel te horen met als centrale gast nieuwslezer Gert van Boksel. En dit is alvast een voorsmaakje. Af en toe droom je wel eens dat je inderdaad een verkeerd pak papieren mee naar de studio hebt gebracht waar iets helemaal anders op staat dan, dan het nieuws. En ik. Ja, ik heb het gevonden. En op dat ogenblik, ja, dan, dan zit je te sterven. De plechtigheden begonnen vanmorgen met een TDUM in de basiliek van Koekelberg. Ko Koek in Brussel dook het aandeel het ergst naar beneden. Bij tijd en stond kan u ook voor de Schalkse Opener kiezen. Dat was het nieuws. Van 1 tot 2 op Radio 1. Dat is voor over twee weken. Volgende week wil ik het in de Radio Rules podcast nog eens hebben over ons leven hier in Canada. Want dat is al een tijdje geleden. En onlangs vroeg iemand me via Twitter ja, wanneer ga je het eigenlijk nog eens hebben over Canada? Wel... Volgende week dus meer bepaald over het feit dat we hier ons lokaal Canadees kabelabonnement hebben opgezegd en nu op een heel andere manier televisie kijken. Kom je meer over te weten in de volgende Radio Rules. Voor nu, een fijne dag nog en tot later.